Freddy van met het NOS Journaal. Er komt nog geen einde aan de bosbranden in het westen van de Verenigde Staten. De regio wordt al langere tijd geteisterd door droogte. De laatste paar dagen is het alleen maar warmer geworden en het is ook harder gaan waaien. De branden breiden zich daardoor nog steeds uit. Er zijn op dit moment twintig grote branden geconcentreerd rond drie plaatsen. Bij Napa Valley in Californië, in het National Park Glacier in Montana en in de staat Washington. Bij Napa Valley worden 200 huizen en boerderijen bedreigd. De brand in Californië is waarschijnlijk ontstaan na een ongeluk op de snelweg. waarbij een van de auto's in brand vloog. De staat kampt vanwege de langdurige droogte ook nog eens met een groot watertekort. Meer dan 500 brandweermannen bestrijden het vuur. Ongeveer 100 buurtbewoners die vanmorgen zijn geëvacueerd na een brand in Rijswijk slapen vannacht in ieder geval nog niet thuis. De buurt wordt nog geïnspecteerd op asbest. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. De GGD zegt dat de hoeveelheid asbest waaraan de bewoners zijn blootgesteld niet zorgwekkend is. Bovendien worden de asbestdeeltjes als het gaat regenen weggespoeld. En Fiat Chrysler roept in de Verenigde Staten bijna anderhalf miljoen auto's en vrachtwagens terug. Aanleiding zijn berichten dat hackers erin zijn geslaagd om op afstand de controle over een Jeep Cherokee over te nemen. Chrysler bracht een update uit voor de software van de kwetsbare auto's en drong er van de week bij gebruikers op aan dat ze die zouden toepassen. Maar nu worden eigenaars van onder meer Cherokee, Jeeps en Dodge Sport auto's in Amerika opgeroepen hun voertuig in te leveren. Fiat Chrysler past dan de software aan. Het weer, het gaat vanavond en vannacht regenen en morgenochtend zijn er afwisselend zon, wolken en buien. Dan wordt het eerst nog 20 graden, maar geleidelijk gaat het gestaag regenen en het gaat fors harder waaien. Aan de kust kan dat oplopen tot een noordwesterstorm. In gebieden waar het regent wordt het niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort en z zomerhit. Z Dit is de zomer van ZFM. En nu! Zie het! DJ J.K. wil gewoon Jeroen. Lekker makkelijk. Lekker kort. En we gaan vanavond weer lekker hard. Vanavond. Hebben we natuurlijk twee uur lang zie het op jouw radio. En dan gaan we niet alleen doen. The one and only. DJ Dion niet. Hij is er vanavond ook gezellig bij. Na die klok van tien uur gaat hij lekker een uur lang non-stop in de mix. Een hele hoop nieuwe bootlegs heeft hij me verklapt alvast. En een hoop andere ongein. Ja... Wat hebben we nog meer? Nou, promotios, knalde mond door deze week. En vorige week, ja, je hebt ons een weekje moeten missen, maar daar komen we harder dan ooit terug. Natuurlijk hebben we heel veel nieuwe. Nieuwe. Dingen. Ja, wat zullen we daar eens over van maken? Ja, het heeft iets met Star te maken. Ik heb een line-up hier binnengekregen voor Amsterdam Dancey Event... Ik zeg een 15 jarig jubileum van Asado Friends. get down. Ja, get oh. up. En natuurlijk deze lekkere paai. Van House of Class. Mr. DJ. Alweer rood gloeiend. Zoals de meeste luisteraars uh, wel weten, we doen niet aan verzoekjes, want we zijn de Tros niet, de Afro niet. Nee, we zijn gewoon, zie je het, of jouw CVM Zandvoort. Maar we willen toch wel eens een keer een uitzondering maken. En ja, voor mijn gewaardeerde collega, Maupi, Even een verjaardagsplaatje. Deze ouwe rammer telt vandaag 18 lentes, dus jong. Speciaal voor jou, Maupi. High-Low, de Renegade Master. Dit is de hit, tot aan 11 uur, de hete beat, en ook een beetje, de verjaardagsbeat. Malfi, voor jou!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 Iedereen wou weten van wie is die plaat? Ja, iedereen wist het stiekem al een beetje. Bij van zie je het ook. Maar hij hield zijn kaken stijf op elkaar. Oliver Helders tijdens de sensation. Knalde die er maar gewoon keihard in. Heilo. En ja, hij is nu officieel uit. En wat een gouden plaat is dat. Oh, gewoon lekker. En deze plaat van Norrijn Pure. Saltwater. Heerlijk kabbelend rozeetje. En gewoon... En wat zullen we eens eventjes kijken? Ja, na de aankondiging van de eerste namen in mei... presenteert Amsterdam Music Festival vandaag het volledige programma. En dan zul je zeggen, ja, welk programma dan? Ja, voor de Amsterdam Dance Event Music Festival. De lijnen bestaat uit alleen maar headliners met niemand minder dan... ...ja, hou je vast, Alesso, Armin van Buren, David Ketta... ...Dimitri Vegas en Like Mike, DJ Snake, Hardwell... Klingande, Martin Garrix, Oliver Heldens... Robin Schulz, Jotek, Chesto, Feistone en Yellowclaw. Alle ja, vliegmaatschappijen kunnen dit weekend uh, aan de grond blijven... want ze staan hier gewoon in Amsterdam. Amsterdam Music Festival vindt dit jaar voor het eerst een heel weekend plaats... op 16 en 17 oktober in de Amsterdam Arena... Twee jaar geleden was de eerste editie van Amsterdam Music Festival een groot succes tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, nu is het jonge festival uitgegroeid tot het grootste evenement tijdens de Amsterdam Dance Event... en zet Amsterdam op de kaart als danshoofdstad van de wereld. Met maar liefst veertien headliners die hun opwachting maken. Ja, Amsterdam Music Festival verwelkomt tienduizenden fans van over de hele wereld in de Amsterdam Arena... om twee dagen lang te genieten van de populairste muziek die de dancewereld te bieden heeft. Ja, voor meer informatie en tickets bezoek de website www.amsterdammusicfestival.com Even zetten vast in de agenda. 16.10 van 5 tot 1 uur nachts en de zaterdag. Dan gaan ze vanaf 6 uur s'avonds door tot 6 uur in de ochtend in de Amsterdam Arena. Een weekendticket moet je even flink doorhalen. Kost 110 euro exclusief V. En een VIP ticket voor het gehele weekend kost 180 euro. Wat je daarmee krijgt, wat je daarvoor krijgt, gaan we naar de site. Daar staat veel meer informatie. En lees het gewoon eventjes op je gemak door. Ja, dan gaan we naar uh, andere artiesten waar je al nodig van hebt gehoord. En ja, die ik ongelooflijk uh, lekker vind te uh, produceren. Ik, ik laat eventjes een klein, uh, klein stukje van uh, zijn bekendste plaatsen tot dusver horen. Wie zou dit toch zijn? Ik kijk hier uh, Dion Sidney aan. Dion Sidney zit hier gelijk met een glimlach. Sam Veld, gewoon een Nederlandse jongen. Die heeft Show Me Love helemaal verbouwd. En deze EDX uh, Indian Summer Remix. Ja, we hebben hem hier al uh, helemaal goudgrijs uh, uh, gedraaid uh, in de Dion Sydney uh, See It Mixtapes. En ja, dat heeft natuurlijk een opvolger nodig. Ja, die jongen zit niet stil, dus ja, wat, wat hebben we te pakken gekregen? Het is allernieuwste remix van Avicii. Waiting for Love. En die is hem een partijtje lekker zeg. Oi, oi, oi. Natuurlijk zouden we ze hier hierbij zien niet zijn als we hem niet hadden. Dus hier is hij, de one and only Avicii. Waiting for Love in de Samveld Remix. And if there's love in this life, there's no obstacle. There can't be. Waiting for Love in de Zandveld-remix. Maar we gaan gelijk gewoon doorknallen hier op de radio. En dat doen we met niemand minder dan Eric Clapton. Cocaine. Dit is See It, Dion Sydney in de house. En hij heeft een leuke bootleg. Ken je die van die uh, Lil Kleine? Of was het uh, Ronnie Flex? Nou, Dion Sidney is helemaal losgegaan. En het beloofde sommerhit te worden... Van 2016, nu al bij 10. Bij Beach Club vroeger in Bloemendaal Zee zetten vast in je agenda. De 16e, volgende maand, zondag 16 augustus, is Beach Club vroeger aan het Bloemendaalse strand. Het decor van de meest sarcastische en ook opwindende feest van het land, ex-pornstar. de poolparty editie. Begin dus nu alvast met je sexy badkleding uit te zoeken, aan je kleurtje te werken en je billen klaar te maken om mee te schudden. Want Chicky heeft volgens het lekkerste entertainment. De vetste DJ's en de nodige verrassingen geregeld. Maar dan natter. En ja, wil je vast een voorbereiding? Ga dan morgen naar buiten. Oeh, wat een storm. Maar even terug te gaan. Wat je ook doet. Trek zeker niet te veel aan. Maak je borsten maar nat, want dit wordt hoe dan ook heet. Chica heeft namelijk de volgende van zijn beste vrienden uitgenodigd. Lady B, die persoonlijk de temperatuur bij publiek enkele graden laat stijgen. Fleva, Artistic Raw, old school DJ Frank... Lorenzo, gekke Giannio Marino... MC DJ en sportschool Johnny 500... die iedere dame een nat pak bezorgt. Ons favoriete huisdier he heeft het concept knokkers weten te strikken... om de binnenzaal te hosten. Je kan zoals uh, fans, uh, uh, wat ze gewend zijn... weer een in inventieve lijn verwachten met nieuw en gevestigd talent. Ja, wil je vast een ticket, ga dan een Link to Ticket... En dit dresscode trek je lekkerste zwemoutfit aan. Push-up, ruffles, strapless, triangle bikinis, strakke spido's, mixed kinnies, monokinnies, tankkinnies, surfboard shorts, peewaars, badpakken, badmussen, tong, Braziliaanse en micro bikinis. Verras ons. Zwemkleding is niet verplicht, maar wel noodzakelijk. Dus Dennis, trek je strakke speedo's, mixed aan. Of doe eigenlijk liever maar niet. Oh, jongens, jongens, ik heb weer geen kracht meer voor. Wil je vast meer, uh, meer indruk uh, voor krijgen? Ja, dat kan natuurlijk. Ga dan even naar YouTube. Het XPornStar TV-channel. En ga er eventjes uh, vast voor lekkeren. Je kunt ook uh, naar de Instagram uh, van uh, XPornStar, De Facebook, daar kun je al gelijk eventjes kijken. Of doe hashtag bloemendaal. En wie weet krijg je nog veel meer narigheid voor je kiezen. Tot zover dit nieuwtje over XPornStar. Dennis, die, die begint al warm te lopen. Uh, ja, dat is maar goed ook voor zijn zo zometeen. Wat daar zit, Joh, die lille kleine Ronnie Flex. Nou, oeh, drankdrugs. Uh, ik, heb, ik heb er nu al zin in, in die uh, plaat. Maar uh, ik denk dat ik toch eerst eventjes Roger Sanchez uh, ga draaien. Hij is terug met Stealth Records. Hey. Re Remember me. Dennis, wou je ook wat zeggen? Hey, Roger. Hey, Roger. Ja, hij is in de house met Remember Me. En dit keer in de SeaWorld Remix... Ik zeg, wil je weer een, another chance? Gewoon, lekker. Another, chance, crew. is is it? Zometeen meer nieuwtjes. Meer narigheid. En ja, over narigheid gesproken. The one and only. was zit niet. Hij zit. Hij staat. Hij is er al helemaal klaar voor. Zometeen na Maar nu is Roger. Stadje. Rising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 Somnia in de Avicii remix Ik zeg, ik vind hem helemaal lekker. En vind je het ook lekker? Ja, dat blijft dan vooral luisteren, want zometeen is hij hier zo in de mix, de one and only DJ Dion Sydney. Ik zal wel alvast een kleine preview geven, Dennis, van jouw nieuwste creatie, de Lil Kleine en Ronnie Flex drank en drugs bootleg. Ja, doe maar. Doe, ja, doe, doe, doe het. Gooi er gewoon eventjes erin. Let op, dat, dat, dat kan gewoon zo. Even goede schuim. Gewoon van als je ja, een beetje drank en drugs neemt en Dion zit niet erin. Gewoon. Ja, tot zover. Tijd voor meer uh, nieuws natuurlijk. Dennis, jij bent helemaal opgegroeid met de trends. Dus dit zal jou zeker aanspreken. Het 15-jarige jubileum van... Uh, A State of Trends Festival komt in Utrecht. Op 27 februari 2016 keert het grootste trendsfestival ter wereld, A State of Trends Festival, terug naar de jaarbeurs in Utrecht. Ja, een beetje jammer, ik had eigenlijk een andere locatie wel eens een keertje verwacht. Maar ja, misschien zaten die volgeboekt, dat kan zomaar eens. Maar ja, dit werd aangekondigd door Armin van Buren tijdens zijn uh, radio show. A State of Trance bestaat in 2016, uh, 15 jaar. En ja, dit jubileum zal het hele jaar door gevierd gaan worden. Natuurlijk ook tijdens het festival in Utrecht. En ja, we worden getrakteerd op alle muzikale hoogtepunten van de geschiedenis van A State of Trance. Dus misschien krijg je net zoals met Sensation gewoon een, uh, een flashback, een, een, een mooie terugblik... En ja, op 27 juli aanstaande om 10 uur ochtends start de pre-sale voor dit evenement. 15 uur lang worden een beperkt aantal tickets met 15% korting verkocht. Ja, 15 hele keiharde procenten. In 2016 is het 15 jaar geleden dus dat Armin van Buur begon met zijn radio show A State of Trends. Door de jaren heen is de State of Trends uitgegroeid tot een wereldwijd platform waarbij de wereldberoemde DJ kansen biedt aan nieuw talent. Met meer dan 750 uitzendingen. Met 33 miljoen wekelijkse luisteraars, uitgezonden op 100 FM-radiostations. Met fans uit 84 landen is de State of Trends een van de best beluisterde internationale radioshows. En jij? Ja, hierna zijn de mijlpalen van de uitzendingen gevierd met tientallen shows over de hele wereld. De livestreams van de show worden door miljoenen kijkers bekeken... en per show zijn 5 miljoen sociale interacties. Dit alles bij elkaar maakt een state of trans tot de grootste wereldwijde community. Dus de kaartverkoop, ja. Wil je erbij zijn, de line-up en meer details over... A State of Trends Festival wordt later bekendgemaakt. De pre-sale voor dit evenement, zoals gezegd, start op 27 juli aanstaande vanaf 10 uur s ochtends tot 1 uur. 15 uur lang. Er zijn dan een beperkt aantal jubileumtickets met korting te koop via www.estateoftrance.com. Hierna gaat de reguliere verkoop van start. En ja, voor wie alvast er goed in de stemming wil komen, of 10 oktober aanstaande, is er een A State of Trends Festival in Mexico-stad. Ja, tickets zijn nog te kopen. Ook via www.astatortrends.com. Hiernaast is ook de livestream via deze website te bekijken, mocht je niet in de gelegenheid zijn. Of niet zo goed Mexicaans spreekt, natuurlijk. Ja, dan kun je gewoon lekker in je thuis blijven zitten op je bank. Het let wel even op het tijdsverschil, want ja, er zit toch nog wel een uh, half dag hier tussen. Tot zover de nieuwtje. Wat zullen we er nog eventjes in gooien? Ben je er klaar voor? Een beetje chocolate, een beetje puma? I could be wrong. Deze klapper hebben we nog voor je klaarstaan. Zometeen de tweede uur. 100% dat hij voorbij gaat komen. De nieuwste chocolate Puma, samen met layback look. Hij is lekker, maar ik heb hem speciaal voor Dennis bewaard. Zometeen in de mix. Maar nu eerst, I could be wrong. chocolate Puma, oftewel René en Gaston. zien de mailbox binnen. We kennen Mixmash Recordings wel. En ja, die, die hebben ook een once to watch. En dat is altijd hele verrassende. Ja, de ene keer is het typisch IDM, De andere keer gaat het een de, de totaal andere kant op. En nu hebben ze een nieuwe sublabel gemaakt. Oftewel Mixmash Deep. Wat vind je hiervan? Luxury, featuring Niles Mason. Oftewel Tank and Cheetah do, whatever you want to, tell you no lies, girl you're so fine, loving you is not a waste of time, I give you my time, I give you my time, just say the word, give you what you need.